Jan van der Putten met het NOS-journaal de aardbeving in Italië is opgelopen tot 267. Reddingswerkers hebben ruim 200 mensen uit het puin gered. De aardbeving in midden italië was woensdag. Er zijn nog steeds naschokken. Gisteravond heeft de regering in het rampgebied de noodtoestand uitgeroepen. Premier Renzi maakte bekend dat er 50 miljoen euro is vrijgemaakt voor noodhulp. Hij beloofde dat de dorpen die door de beving zijn verwoest worden herbouwd. In het zuidoosten van Turkije, aan de grens met Syrië, is een bomaanslag gepleegd op een politiebureau. Zeker acht politiemensen kwamen om het leven. Er zijn tientallen gewonden. De daders lieten een vrachtwagen vol explosieven bij het politiebureau ontploffen. Volgens Turkse staatsmedia is de aanslag het werk van Koerdische opstandelingen. De afgelopen maanden hebben Koerden vaker aanslagen gepleegd op de Turkse politie. Schiphol groeit hard. In de eerste helft van dit jaar reisden 29,7 miljoen passagiers via de luchthaven. Dat is bijna 10 meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Het aantal landende en opstijgende vliegtuigen groeide met bijna 6 en er werd 1,6 meer vracht vervoerd. Schiphol verwacht dat het aantal passagiers dit jaar boven de 63 miljoen uitkomt. De Amerikaanse president Obama heeft het natuurgebied rond Hawaii vier keer zo groot gemaakt. Daarmee is het het grootste zeereservaat ter wereld geworden. Het heeft een oppervlakte van anderhalf miljoen vierkante kilometer. In het gebied komt koraal voor van meer dan 4200 jaar oud. De uitbreiding van het natuurgebied rond Hawaii wordt gezien als een laatste poging van Obama om zijn imago op milieugebied nog wat op te vijzelen. Dan nog het weer. Zonnig. In het noordwesten later wat stapelwolken, maar op de meeste plaatsen droog. In de kustprovincies wordt het 26 graden. Verder landinwaarts kan het 32 graden worden. Dit was het NOS. Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen rijden op de A1 naar Amsterdam tussen Hoevelaak en Eembrugge. En op de A4 naar Amsterdam tussen Schiphol en Batuverdorp.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 Always get that mood Indigo Since my baby Said goodbye In the evening When those lights Are low I'm so lonesome I could cry Cause there's nobody Who cares about me I'm just a soul Who's bluer than blue can be When I get that mood indigo I could lay me down I could lay me down I could lay me down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 Bye. <laughs>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 van Janis Siegel. What a day. Fortune smile. Two.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 Uh, dan kom ik bij een staaltje uh, opera. En Het Metropoolorkest heeft een CD ge gemaakt, getiteld Italian Opera Meets the Jazz, met pianist Mike Del Ferro en de zangeres Claren McFadden. Orkest onder leiding van Jules Buckley. En dan doe ik daarvan La Donna e Mobile van, uit de Rigoletto, Metropoolorkest... Ja, dat is toch aardig vernieuwend bezig altijd. Ik kan me niet herinneren dat ik veel uh, uh, opera muziek en jazz uh, gehoord heb. Misschien is het er wel hoor, het is mij niet bekend. Metropolocast, Mike Del Ferro, piano. Clarence McFadden doet de zang. Orkestonderleiding van Jules Buckley. Um, dan gaan we weer naar de classical jazz. Eens even kijken: Stan Getz, meets uh, uh, Mulligan, 1957. That old feeling.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 Branches green along the stream that runs to the sea. Listen, listen to my plea. Listen. summer dream Gone and left me here To crawl my tears Into the stream I am so sad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 Muziek uit 1964-65. En dat is van Larry Young. En daar doen we het nummer van. Eens even kijken welke we, klaar hebben we staan. Larry Young, Looney Time. Hammond organist.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 Love Once I ran to you, now I'll run from you. This tainted love you've given, I've given you all a woman can give you. Take my tears, tainted love. allemaal van de cd Natural van Nicola Conte. En de zanger is natuurlijk Stef Stefania Di Piero. Dat volgens mij al twintig jaar dat ze samenwerken. Deze cd is ja, een beetje Braziliaanse invloed. Een beetje, volgens Nicola Conte, die was trouwens in Amsterdam in de maand juli... ademt een beetje deze hippie sfeer uit het karakter van de vroege jaren zeventig. Beïnvloed door Brazilia Braziliaanse muziek, soul, funk en Afrikaanse ritmes...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 Wat a a Maak steeds ook dit nummer mm -hmm. Nou nah, Staat ook op die box ook prachtig.